met het NOS De Som wil nu nog niet besluiten over Nederlandse bombardementen op Syrië. Hij zei in het radioprogramma Kamerbreed dat hij er niet anders over denkt. Ook niet nu er een Amerikaans verzoek ligt. Nederland bombardeert al doelen van IS in Irak. De VVD wil de bombardementen wel uitbreiden. Samsom ziet meer in een politiek plan voor de toekomst van Syrië... en zegt dat Nederland ook Koerdische strijders daar kan bewapenen.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 Waar hij nu gouverneur is. In Georgië wordt Sakashvili gezocht wegens machtsmisbruik. Het weer, veel bewolking en vooral aan de kust waait het. Vanavond mogelijk wat regen, morgen meer regen maar minder wind. Dit was het in verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar over 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Snel over naar Duitsersveld, want Jap, je hebt twee doelpunten, Ja, twee zelfs, Tijdens het nieuws naar de sip want Maurice Mold werd in het is Terwijl hij probeerde te scoren in de rug geduwd. Uh, ging op de stip en Mold in het zelfs het ponnis. En net een half minuut geleden was het uh, opnieuw Koen. Uh, cool de Grielse, 10 van een meter op, nou 18, een prachtig mooie raakgeschoten in de hoek. De stand is nu 3-0 in het voordeel <middels> van Zandvoort. MUZIEK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 we uur 2 mee van op Zaterdag. Je hoort, uh, Kim Waals. En inderdaad, de 4 letter words. Het is 8 uh, over 3. Tegenover mij zit uh, Albert-Jan. Twee weken weg geweest. Hoe bevalt het om er weer te zijn? Ah, ja, voor het weten he, alsof ik niet ben weg geweest. Nee, Zo voelt dat. Zo is het. Nou, wat gaan we in, uh, dit uur allemaal doen? Nou, wat gaan we met z'n drieën doen? Naomi is natuurlijk ook nog, onze stagiaire. De eerstejaars uh, School voor de Journalistiek. He? Ja? Het, het Sinterklaasjournaal heb je al gedaan. Het Weerbericht <laughs> heb je al gedaan. En straks mag je nog Zandvoorts nieuws in het kort doen. Het Dier van de Week ga je ook nog doen. Dus je bent nog uh, de hele dag bij ons. En morgen ook nog luisteraars en kijkers. Niet te vergeten. Goed, wat gaan we twee tweede uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier. Dat bent u van ons gewend. De evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Tegen de klok van kwart over drie gaan we natuurlijk weer live schakelen... met uh, Duintjesveld de, naar de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen Vlug en Vaardig. Want we verlieten, we verlieten Joop van Es daar met een 3-0 stand in het voordeel van SV Zandvoort. En we gaan kijken hoe dat tegen het eind van de eerste helft... daar rond de klok van kwart over drie uitziet. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook nog het komende uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Zo is dat Albert-Jan en ook heel veel lekkere muziek natuurlijk, hè? Daar staat CFM 24 uur per dag garant voor. Op radio, tv en internet. En vergeet vooral de app niet, hè? De CFM-app. Gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek onder ZFM, zoals voor het gezondheid Albert Young. We'll be passing by. And they'll be wasting time. Just waiting for noon. And while they're chasing stars, we'll be dancing in the dark. Dus, Come on, Ja, inderdaad, op 39e minuut. Uh, het werk was, kwam eigenlijk allemaal bij Boy Visser vandaan. Hij schiet, de keeper kan het pareren. Maar uit de rebound, Schort de rinsmol, zijn tweede doelpunt en het vierde verzand wordt. Zand is 4 -0. op Duitsersveld. Motel voorsprong voor Zandvoort 1 van 4-0 tegen Vlug en Vaardig. Zo Vlug en Vaardig zijn ze nou ook weer niet, hè, vandaag valt een beetje tegen. Nou, ze dadelijk horen meer daarover van jouw van Maar we gaan eerst nog even één plaatje draaien. dat wordt de zin van Kensington Streets. Voordat ik je dat ga laten horen... is nog even het nieuws over CFM TV. Want ook dat hebben wij. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40... En hier is inderdaad de beloofde single van Kensington. Doe maar even lekker mee hè, met z'n allen op deze zaterdagmiddag. Deze winderige zaterdagmiddag. Maar dat hoort bij 5 december. Het blijft lekker red van Kensington en Streets. En we gaan weer naar Duitsjes veld bij Japles slot van zelf, Jab. Ja, inderdaad erop. We spelen in, uh, 43 minuten op dit moment. De Zandvoort uh, probeert voor nog toch een uh, doelpunt te maken. Want je, je kan het beter maar te veel hebben dan te weinig. Gaat me eerlijk van. Maar goed, het, ga, het gaat goed met Zandvoort. Zandvoort dat, uh... Nu, uh, op die ene periode van zeg maar, een minuut of 10, 15 na, uh, steeds weer op de helft van uh, uh, vlugge vaardig speelt. En daar gaat Boy vissen? nee, bijna. De uh, keeper kan nog net met zijn voet uh, de bal aanraken. Waardoor die bal over de achterlijn ging en Zandvoort op dit moment een uh, corner gaat nemen. En dat gaat gebeuren door je te luiten vanaf de uh, rechterk nee, ja, rechterkant van Zandvoort gezien. Met zijn linkerbeen en dan gaat hij die bal in het spel brengen. De luchtmacht van het is helemaal aanwezig. Mol. Oh, noem maar op. Ja, nee, weg gaan stoppen de keeper. Max aardewerk, heel hoog over, heel hoog over. Wat een, wat een geluk dat hij tegen die vlaggen wordt. Dan, kwam, dan had ik de moeten lopen. Nu sluit hij die bal het veld erin en kan de keeper van uh, de de bal gaan pakken en vanaf de meter lijn weer in het spel gaan brengen. Zandvoort uh, is uh, absoluut op dit moment heel goed bezig. Uh, uh, er wordt goed gespeeld, er wordt goed samengespeeld. En de, de basis zijn ook wat beter gedoseerd dan dat ze uh, de, de, in het begin... en de, nou maar zeggen, in het middengedeelte van de eerste helft waren. De bal is nu weer in het veld. Toen de helft van het, uh, van de, van het veld continu hij nu en uh, gaat teruggevaardig uh, aanvallen. Het nee. wordt rustig teruggespeeld... ...naar de keeper Jorrit Schmid... ...die de bal weer in het spel brengt... ...via Ronald Kalis ...naar, even kijken... bij de kant. Max Aardewerk... ...Aardewerk die probeert daar Mol te bereiken. ...dat lukte bijna... ...Mol die kon die bal alleen niet meer... Uh, ...hij kon wel bij Mol terecht... ...maar kon die bal niet controleren... ...en die bal uh, laat de verdediger van het Vluggevaardig... ...over de achterlijn lopen... ...waardoor de keeper van Vluggevaardig... ...het uh, spel weer mag hervatten... Dus, het staat officieel nog een half minuut op het uh, scorebord, maar dat zal waarschijnlijk wel wat langer worden. Het is uh, één keer een blessurebehandeling geweest. De speler moest van het veld gedragen worden. Nou, dat was blijkbaar een uh, lichte plus, want hij werd uh, door uh, iemand van de bank vaardig opgepakt en in de armen uh, naar de bank gebracht. Daar ligt er een uh, zandvoerter uh, op de grond en dat moet dan zijn. Even kijken, Max Aardenwerk. Ja, Max Aardeberg ligt uh, in de middencirkel. In wordt nu verzorgd. Geen idee wat er gebeurd is. Ik uh, zat even te kijken naar de mensen die langs me heen lopen. Uh, goedemiddag, Peter. Ja, ook dat moet er gebeuren natuurlijk. Hè. Het sociale gebeuren, dat, uh, dat is hoogtijd bij het voetbal langs de lijn. Uh, Aardenwerk wordt uh, opgelapt. En dat zal waarschijnlijk ook wel weer bijgeteld gaan worden. Ondanks dat het al 4-0 staat voor Zandvoort uiteraard. Eh, dat heeft, daar heeft de dat er in principe geen boodschap aan. <tie> ook al het, uh, ja, het kan belangrijk zijn. Wat zeg je nou allemaal van is? <tie> Tuurlijk moet hij dat doen. Geen probleem. Aardewerk start weer. Eh, de vlorever van Zandvoort die, eh, ja, die gaat naar de kant. En dan kan het spel weer hervat worden. Eh, even kijken, dat moet gebeuren met via een inworp van Zandvoort... Uh, dus zal waarschijnlijk die bal gespeeld worden naar Vlug en Vaardig. Patrick Koper speelt daar uh, Moris Mol aan... ...en Moris Mol geeft de bal terug aan naar de keeper van de Vlug en Vaardig. Dan gaan, we weer, uh, dan gaan we het weer oppakken. De keeper houdt de bal na en dan keek hij lager. Iedere keer als hij uh, de bal kreeg aangespeeld... Uh, ...dan ging die bal hoog de lucht in... ...en dan kwam hij net zo hard weer terug als dat hij ver ging En dat was uh, niet goed. Salford, Ja, dan moet je rennen, Mol. Ja, Mol. Goede paas was het van koper. Naar de voorzet van Firm, Boy Visser. Die had al even zijn voeten tegenaan hoeven zitten. Rechter tegenaan moeten zitten. Dat deed hij niet. Dat deed hij dat deed, hij dat deed hij dat de Hij deed Die bal ging dus naast de goal. Op uh, dit moment sluit het schuit zich ook af voor het einde van de eerste helft. De stand is 4-0. En ik maak me zorgen dat er straks toch nog wel een paar doelpunten zullen vallen. Dankjewel Joop. En zo meteen komen we terug voor de tweede helft. Daar op Duintjesveld. Een winderig Duintjesveld, hè, vandaag. Ja, 5 december, wat wil je nou nog meer? Mm, nou, lekkere muziek op de radio. Spenda Ballet, de lange uitvoering van Gold. The suit and the face We knew that he was there on the case Now he's in love Ja, wil je meekijken in de studio van CfM? Dat kan heel makkelijk, hè? Dan zie je ook uh, Naomi aan het werk. Via www.zfm-live.nl. Ja, toch, Naomi? Jazeker. Jazeker, want Sinterklaas moet er nog aankomen vanavond. Binnenkort de kerst. Maar je hebt al uh, berichten over een uh, nieuwjaarsreceptie. Ja, dat klopt. Um, verenigingen kunnen zich tijdens de nieuwjaarsreceptie 2016 al uh, zich presenteren... Vlak na de komende jaarwisseling wordt voor de vijfde keer op Brian Sandvoortse nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze gezamenlijke receptie, waarvoor alle Sandvoorters worden uitgenodigd, vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 in het jaar rond Strandpaviljoen Club Nautique. Alle verenigingen, zowel sportief als cultureel en maatschappelijk, die aan, die aan willen sluiten zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via nieuwjaars receptie at het idee van een groot gezamenlijk nieuwjaarsreceptie is ontstaan... omdat het bleek dat veel recepties ieder jaar op dezelfde dag... dan wel in hetzelfde week weekend plaatsvond, En dat die werden bezocht door veel en al dezelfde mensen. Deze huidige vorm is zeer succesvol gebleken. En wordt de komende jaar al voor de vijfde keer... met veel enthousiasme georganiseerd. En nog even de datum. Uh, even kijken. 8 januari. 8 januari, hoe laat begint het? En waar? De tijd staat er nog niet bij. Ja, dat zal wel in de avond zijn, denk ik. Ik denk het wel. En het is in het jaar rond Strandpaviljoen Club Nautique. Dankjewel, Naomi. Zometeen de evenementagenda, maar eerst. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by springing blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ja, je moet zo opletten. In één keer is die plaat afgelopen. De Are You With Me bij CFM. Het is precies half vier, Albert jan Tijd voor de evenementagenda. Wintertheater in het Zandvoortsmuseum. Vanaf 27 november jongstleden tot 10 januari 2016... presenteert het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling over het theater in al zijn facetten... Gastcurator Fred Rozenhart heeft een groep kunstenaars bereid gevonden... hun nieuwste werk te tonen in dit theatrale thema. Zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel en veel meer. Dat allemaal in het Zandvoorts Museum. Meer informatie over dit wintertheater kunt u uiteraard terugvinden... op de website van het museum, zijnde www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En dat uh, gebeuren duurt tot, nog tot en met 10 januari 2016 alweer. En liefhebbers van tapas, u moet er nu snel bij zijn. Want uh, Kopertje uh, is dit weekend voor het laatst... in de geheel in de Spaanse tapas-sferen uh, uh, gehuld. En dat kan nog tot en met morgen. Ze, duiken, ze hebben ze afgelopen drie weken... en zijn ze weer in de keuken gedoken... en kookten ze de lekkerste Spaanse sterren van de hemel. Oude vertrouwde toppers staan op de kaart. Maar ook zeker een aantal nieuwe verrassingen bij, bijhorend... Er zijn er diverse speciale geselecteerde wijnen. Dus uh, ik zou zeggen, dit weekend nog... Spaanse sferen in Café Koper aan het Kerkplein nummertje 6. Dan op 6 december morgen vanaf 4 uur... live entertainment bij Holland Casino met Perfect Match... Samen spelen, samen genieten in een unieke ambiance. Dat is Sunday Royalty. Elke eerste zondag van de maand. Tussen 4 en 10 uur s'avonds is het Sunday Royal bij het Holland Casino te Zandvoort. Speciaal voor platinum en diamond cardhouders is er dan de Sunny Royal Lounge gereserveerd. En zijn er vele extra's, waaronder een geweldig optreden van niemand minder dan Perfect Match. Dat morgen allemaal vanaf vier uur smiddags in het Holland Casino aan het Badhuisplein nummertje zeven. En meer informatie natuurlijk, info, uh, apenstaartje, hollandcasino.nl uh, Dan gaan we, uh, slaan we even over. Het is, uh, hè, we gaan nu al naar 11 december. Je ja. ziet het, hè, de evenementagenda ziet er toch anders uit dan in de zomermaanden. Op 11 december vanaf 8 uur s'avonds tot 3 uur s'nachts... u hoort het goed, 3 uur s'nachts... is er feest in Williams pub aan de Haltestraat 44. En wel de Williams Hollandse avond. Vrijdag 11 december aanstaande hebben ze hun eerste Williams Hollandse avond... met de enige echte Yves Berendsen. Wie kent hem niet? Deze avond staat in het teken van het gezellige Hollandse meezingen. De beste hits om op te dansen en de beste muziek van jouw avond. Om, om voor jouw avond een feest te maken. Dat allemaal op 11 december vanaf 8 uur tot 3 uur s'nachts. In de Williams pub Haltestraat 44. Voorverkoopkaarten 5 euro. En als er dan nog zijn, kunt u wellicht ook nog aan de deur deze aanschaffen. Ook op 11 december uh, op 9 uur s'avonds is het weer tijd voor de traditionele pubquiz. En dan hebben we het over Café Koper aan het Kerkplein nummertje 6. Later strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance onder leiding van hun quizmaster Steven. Dat allemaal op 11 december vanaf 9 uur s'avonds in Café Koper aan het Kerkplein nummertje 6. Meer informatie over deze avond en over alle andere... Activiteiten van Café Koper kunt u uiteraard op de website terugvinden. www.cafekoper.nl En ja hoor, niet alleen de feestverlichting gaat door dit jaar. De kerstverlichting. Nee, ja, maar ja. ook de ijsbaan is er weer. Gelukkig, ja, gelukkig. Ijsbaan winterpret. Zin in schaatsen is gelijk aan zin in Zandvoort. Vorst of geen vorst. in december wordt Zandvoort ongetoverd. Tot een ware winterwonderland met als hoogtepunt natuurlijk uiteraard... een echte ijsbaan met koek en zopie. En niet te vergeten oliebollen... Goed, dat is allemaal op het Raadhuisplein vanaf 12 december. Meer informatie over dit geweldige evenement en de ijsbaan... kunt u terugvinden op de website www.winterwonderlandzandvoort.nl www.winterwonderlandzandvoort.nl Dan gaan we op 12 december natuurlijk om half tien naar Café Lauwen en Hardy... aan de Halterstraat nummer 46... want dan is het weer tijd voor live muziek met de coverband Crush. Deze band is een, een van de bekendste uh, van ons... want ze hebben in het buitenpodium gestaan tijdens Koning, Koningsdag... en wat een groot succes was, maar nu dus in Café en Hardy op 12 december. Live covers van de beste hits uh, vanaf de jaren 90 tot heden... maar ook de klassiekers uit het verleden worden niet vergeten. Kom ook, dan maken we er een gezellige avond van. Toegang zoals altijd gratis bij en Hardy. Café en Hardy, Haldenstraat 46, 12 december vanaf half tien... live muziek met de coverband Crush. En uh, de liefhebbers van uh, jazz zijn natuurlijk op 13 december weer van harte welkom... vanaf half drie in Gebouwde Krocht aan de Groot Krocht 41. Want dan is het weer jazz in Zandvoort met niemand minder dan Simon Richter. Of Simon Richter, wat u wilt. Op 13 september dan, uh, okay, dan is in ieder geval uh, weer uh, jazz in Zandvoort. Meer informatie over dit concert met Simon Richter... Uh, kunt u uiteraard terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl. Www 13 december vanaf half drie. Gebouwde Krocht, Grote Krocht 41. Jazz in Zandvoort met Simon Richter. Tot, tot zover. Zo ver, dankjewel <lacht> Al, kan Ik mist hem even. Hè, dus tot zover. <lacht> Wil je het even met nalezen? Dat kan ook op de CFM app. Hij is gratis te downloaden. Hoor. Dus download hem nu. De ZFM Zandvoort app. over naar Job Vries. Ja, de eerste minuut van de tweede helft. De eerste beste aanval zelf van Er Kon Maurice Mol zich draaien, draaien, draaien, draaien. Kom uh, Boy Fischer bereiken. Die wist niet anders dan die bal in het doel. Dan schiet maar. Nou, dus er staat 5-0. Wauw. En dat was hem hè, de single van de SOS-band en Just Be Good To Me. Ja, we gaan weer over naar Duintjesveld. Hou je daar nog een beetje staande, Joop, met al die wind daar? dat oh, ik zit. Oh, kijk, dat doe je goed. Hoe voel staande daar? Heel goed. <laughs> ja, maar uh, ondertussen, toen uh, Albert-Jan uh, mij opbelde... Scoorde Zandvoort het zesde doelpunt. Nee, he? Die hè? Geweldig. Ja, ja, ja. Het was een leven spelers voor het doel van, uh, van Vluggevaardig. En opeens lag die bal gewoon uh, in het dak van het uh, doel. Uh, ik heb niet kunnen zien wie dat was. Dat zullen we later moeten. Wie was het? Boy. Oké, okay. Boyvisser zegt iemand naast mij. Helemaal goed. Zandvoort, uh, dat uh, gaat tussen uh, Cecendo eigenlijk. En. Uh, ik laat mij ook vertellen dat het, uh, het scorebord niet uh, boven het negen kan komen. Die kan er niet meer op. <laughs> <laughs> ik, weet uit, ik weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Met, uh, met de, ja, de, de nummer twee tegen de nummer twee naar laatste, dat scheelt natuurlijk wel een beetje. En uh, Zandvoort is gewoon goed bezig, laten we eerlijk zijn. Uh, Zandvoort, dat is veel meer gewend aan wind uiteraard dan iemand die in Amsterdam speelt. Dat is niet anders. Uh, daar moeten ze daar maar rekening mee moeten kunnen houden en uh, dat gebeurt dus niet. Goed, de bal is op bij Jorik Zwiet op dit moment. De keeper van Zandt krijgt hem teruggespeeld. speelt Justin uh, Luiten, naar de linkerkant. Luiten naar Kalis. Kalis staat een beetje op de middenlijn. En hij uh, gaat via voet van... Ja, via Kalis gaat hij blijkbaar over de zijlijn. Want vaardig van gaan gooien. Ze hebben haast. Ik heb geen idee waarom. Maar ze hebben haast in ieder geval. En daar gaat uh, uh, een mooie paas van Menno. Daar kan niemand bij komen, helaas. Hij moet uh, toch nog meer rekening houden met die tegenwind Waardoor die bal gewoon uh, uitzurf. Ja, rechterlijn gaat en uh, een cornerbal gaat worden Nu, teruggevaardigd uh, in de avond Slechte paas daar, gaat over de achterlijn uh, Eentje weg Joris uh, Spiet, mag hem gaan halen Maar goed, laten we maar terug gaan naar de studio We spelen in de 56 minuten en de stand is 6-0 6-0, dankjewel Joop voor dit moment En dan komt hij aan Naomi Jouw favoriete plaatje dit Ja, dit is echt mijn favoriet Oeh, we gaan luisteren Lucas Hemming Jorden, uh, Lucas Hemming en uh, Never Let You Down. Is dat een nieuwe single, Naomi? Uh, nice. Niet echt redelijk nieuw-nieuw, maar hij ja, draait wel een tijdje. Ja, lekker hoor. Al een paar weekjes. Lekker. Ja, wou je ook wat zeggen? Ja, okay. ja, jij had het over, hij komt binnenkort naar Haarlem Ja, klopt. Hij heeft een tour en dan gaat hij naar verschillende plaatsen toe, waaronder ook Haarlem. Dus Wauw. Vind je dit liedje leuk? Zou ik zeggen, ga kijken. Mooi. Nou, dat je toch aan de lijn hebt, Ja. Heb je zo'n goed nieuws in het kort? Ja, heb ik. Ik heb nieuws over oliebollen. Hé! Hey. Ja. Donderdag 26 november heeft Harry Fase van de oliebollenkraam... op het Raadhuisplein heel huis in de Duinen getrakteerd... op een heerlijke oliebol... De bewoners en de medewerkers lieten zich goed smaken en danken Harry heel hartelijk voor de gulle, smaakvolle gift. Hmm. Mag ik even inbreken? We ja? zien dat trouwens Harry Oliebol binnenkort 40 jaar. U hoort het goed, luisteraars en kijkers. 40 jaar in het vak zit. Ja, hij heeft die heeft hij zijn achternaam aan verdiend, waarschijnlijk. <lacht> zit, dat, dat <lacht> lijkt me erg voor de hand liggend, meneer Arms. <lacht> uh, maar hij komt binnen afzienbare tijd bij, bij ons in de uitzending om te vertellen wat hij allemaal nog meer van plan is. Want het blijft hier niet bij. Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik ook nog een verhaal over stand-up comedians. Komende zondag, 6 december, vindt er weer een open mic-avond... met stand-up comedians plaats in App Vloed. Het restaurant van het Amsterdamse Beach Hotel. Op het Badhuisplein uh, een keur aan artiesten... zal een act van present geven. Master of ceremony is Said El Housan. Oh ja. Ook wel bekend als Westside. Hij is, een, hij is een vast lid van de Comedy Explosion. Winnaar van de...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 Het restaurant van het hotel Amsterdam Beach Hotel. Nou, zo is dat, meneer Vos. Dat dacht ik. Ga door, Naomi. En dan heb ik als laatste DTM Zandvoort 2016. Opnieuw is Zandvoort een van de etappeplaatsen richting het kampioenschap. Op circuitpark Park Zandvoort gaat de brullende bolides in het weekend van 15 tot en met 17 juli weer van start... voor een van de drie races buiten het Bondsrepubliek. Het kampioenschap wordt in negen, wordt in negen races, drie daarvan zijn in het buitenland afgewerkt. Oké, het is midden in de zomer. Ja, ja leuk. Prachtig. Leuk, weer terug. Racegeweld, DTM weer terug op het circuitpark Zandvoort. En we hadden het niet meer verwacht hè, dit jaar. dus uh, nee, nee, hartstikke mooi. Is er weer eentje afgevallen en dan komen wij er weer aan. Jawel. Dankjewel Naomi voor het Zandvoorts nieuws in het kort. En hier zijn Nick en Simon. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Amen. Zicht. Het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijdt.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 En zo dadelijk zijn we er nog een uur lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo! Cause you make me feel Like I'm alive